1 Uur. Het NOS-journaal. Ewout de Jong. Middag. Onrust over schuldig Griekenland. Tanks rijden Syrische stad Banias binnen. En golflegende Ballesteros overleden.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 In Luxemburg is gisteren Europees topberaad geweest over de financiële positie van Griekenland. De ministers van Financiën van Frankrijk, Duitsland, Italië en Spanje waren daar aanwezig. De Luxemburgse voorzitter Juncker sprak met klem berichten tegen dat Griekenland plannen zou hebben om uit de euro te stappen. Minister van Financiën Jan-Kees Jager was, niet, was er niet bij aanwezig. Vreemd, zegt voormalig secretaris-generaal van de NAVO Jaap Taub Scheffer. Als ik in de schoenen van Jan Kees de Jager zou staan, uh, dan zou ik uh, hier toch wel enige telefoontjes aan wijden uh, dit weekend. Want hij zal ongetwijfeld in de Kamer worden bevraagd. Hoe zat dat eigenlijk precies? In Trotskamerbreed sprak hij met de oud-minister Bert Koenders van Ontwikkelingssamenwerking. Die doet er nog een schepje bovenop. Dus ik vind eerlijk gezegd de schoffering van Nederland. Het zijn Nederlandse belastingbetalers die op het ogenblik ook garant staan voor grote hoeveelheden geld. In de richting van niet alleen Griekenland, maar ook een aantal andere landen. Dan betekent dat dus ook dat daar democratisch over vergaderd moet worden. Dat betekent dus alle landen die geld inbrengen horen daar te zitten. En ik zou dat hoog opspelen. Juncker kondigde aan dat de ministers van de Eurolanden op 16 mei bijeenkomen om te praten over de Griekse schuldenlast. Mogelijk heeft het land meer steun nodig dan de 110 miljard die de Europese Unie en het IMF al hebben toegezegd.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 Syrië zijn al weken protesten tegen het bewind van president Assad. De betogers eisen democratische hervormingen, maar Assad wil daar niets van weten. De protesten worden met geweld neergeslagen. Honderden mensen zijn daarbij al om het leven gekomen. Op het Italiaanse eiland Lampedusa zijn vannacht meer dan 800 bootvluchtelingen uit Libië aangekomen. Ze zijn gevlucht voor het geweld in hun land. De groep was volgens Italiaanse media in twee boten overgestoken. Ze worden opgevangen in een vluchtelingenkamp op het eiland en worden vandaar doorgestuurd naar andere opvangkampen in Italië. Mogelijk krijgen ze van de Italiaanse autoriteiten ook reispapieren waarmee ze vrij naar andere EU-landen kunnen reizen. Veel EU-landen, onder aanvoering van Frankrijk, zijn het daar niet mee eens. De Fransen houden de vluchtelingen, vooral Tunesiërs, bij de grens tegen. De Spaanse golfers Seve Ballesteros is overleden. Een paar jaar geleden werd een hersentumor bij hem geconstateerd... en hij leek aan de betere hand, maar zijn toestand verslechterde ineens. Hij was 54 jaar. Robbie van Dorens is de grote man achter veel golftoernooien in Nederland. Mr. Golf wordt hij wel genoemd. Goedemiddag. Hoe heeft u Ballesteros leren kennen? in 1975, was het open op de Kennemer in Zandvoort. En, uh, ja, dat was toen nog een betrekkelijk klein toernooi. Een beetje maar, de gezellig en leuk. En toen kwam, toen was hij daarbij als eigenlijk min of meer uh, ja, um, ja protegeen van een oom van hem. Mm -hmm. En dan nou ben ik die naam van die oom vergeten. Maar die won wel op het toernooi daar. Dat was een soort, ja, uh, een sterke meneer. Speelde heel langzaam, maar wel uh, heel langzaam. Ja. En toen was Sebi er 75 bij. En toen, wat... toen heb, ik, heb ik me een beetje over een... Ontfermd. Dus ik heb hem meegenomen een hapje gegeten en, en ze zaten in een of andere griebens Toen heb ik bij een van de leden van de club gezegd, god mag hij, nou, dan kan hij niet bij jullie komen logeren. Uh -huh. En nou, dat, dat is toen gebeurd eigenlijk. Ja. En toen in 76, ja, ja toen was hij natuurlijk al, ja, toen was hij al een beetje bekender. En toen, ja, toen uh, is hij dus, uh, is hij dus gekomen en toen won hij. Toen was hij mijn gast. Hij is hoe is zijn carrière zo ongeveer verlopen. Kunt u daar een, een, een korte schets van, van geven? Nou ja, fantastisch. Dat is natuurlijk. Vele malen was hij de nummer één van Europa. En uh, ja, hij heeft drie keer de Rider, drie, drie keer de, de Masters gewonnen. En hij heeft uh, twee keer de, de, de British Open gewonnen of drie keer ook. Uh, ik denk eigenlijk twee, maar en ja, jarenlang nummer één in de wereld. En ja, qua, qua spel was hij zo flamboyant en... En geldverlies dus? Ja, maar dat wisten we uh, toen hij, als je, toen hij die, die, die kanker in zijn hoofd kreeg. En ja, we zijn er al aan gewend dat Servi dat, uh, met zijn ja, ja. onnavolgbare slagen soms... Dat, dat, nou, die is weg. Ja. Dat is het. Dus ja, het is, is niet anders. Robbie van Ervedoris, eh, dank u wel. Ballesteros wordt de komende woensdag in zijn geboorteplaats Pedrena... met een speciale kerkdienst herdacht en daarna wordt hij gecremeerd. Dit is het NOS-journaal met Ewout de Jong. Voor de kust van het Indonesische Papua is een passagiersvliegtuig verongelukt. Het toestel had 27 mensen aan boord. Ik praat daarover met correspondent Michel Maas in Indonesië. Eh, Michel, wat weet jij over de, het aantal slachtoffers? Nou, Tot nu toe uh, wordt er vanuit gegaan dat niemand het overleefd heeft. Dus alle 27 inzittenden die zijn om het leven gekomen. Mm -hmm. en er zijn tot nu toe uh, 16 lichamen geborgen en uh, de andere wordt nog gezocht. En kan je, kan je iets zeggen over de omstandigheden waaronder het toestel is neergestort? Ja, volgens alle berichten was het slecht weer. En dat zou ook de oorzaak zijn geweest... waardoor het vliegtuig bij de landing plotseling naar, naar links afboog... en uh, stijlde de zee in en en is daar in stukken gebroken. Het, het moet bijna wel aan dat slechte weer hebben gelegen... want het vliegtuig was nieuw. Het was pas twee maanden in gebruik. Dus niemand uh, denkt eigenlijk dat er daar iets mee mis was. Ja, ja, maar ja, goed. Hoe is het in Indonesië gesteld met de veiligheid... over het algemeen daar in de luchtvaart? Nou, voor het algemeen niet zo heel best. In 2007 heeft de Europese Unie zelfs alle Indonesische luchtvaartmaatschappijen op de zwarte lijst gezet. Dat was na een echte serie grote ongelukken. Daarna is het iets beter geworden, er is wat betere controle door de overheid. En er zijn ook een aantal uh, luchtvaartmaatschappijen alweer van die zwarte lijst van de EU afgehaald... Maar elke week zijn er wel, uh, ja, bijna elke week zijn er wel kleinere incidenten van vliegtuigen die, uh, die van de landingsbaan afglijden in de regen. En uh, nou, vooral de provincie Papua, waar dit nu is gebeurd, ja. staat bekend om ongelukken. Omdat daar uh, met kleinere toestellen wordt gevlogen en die zijn allemaal wat gevoeliger voor uh, storm en uh, slechte omstandigheden. Ja, ja, logisch natuurlijk. Weet je iets over de maatschappij van, van dit uh, vliegtuig? Ja, het is Merpati, het is een, een, een eigendom van de staat. Het is een staatsbedrijf, maar het, is wel, uh, het staat uh, niet al te best bekend. Ja. Niet zo goed als uh, de, de nationale luchtvaartmaatschappij Garuda... die inmiddels ook weer op Amsterdam vliegt. Maar uh, Merpati staat bekend voor uh, geknoei met uh, onderhoud... en gebrekkig uh, onderhoud vooral. Oké, okay. dan weten we genoeg, denk ik. Dankjewel, uh, Michel Maas in Indonesië. Veilinghuis in Amsterdam gaat werken veilen van de Vlaamse schrijver en kunstschilder Hugo Klaus. Het zijn ruim duizend stukken die worden aangeboden door de Nederlandse verzamelaar Hemming. Onder de stukken die onder de hamer gaan zijn niet alleen manuscripten, maar ook schilderijen. Hemming was een goede vriend van Hugo Klaus en kreeg ook veel werk uit de privécollectie van Hugo Klaus. Topstuk van de collectie is het manuscript Paal en Perken uit 1951. Daarin zitten veertien losse tekeningen van Corneille. De totale collectie zal mogelijk een miljoen euro opbrengen. De eerste veilingdag bij Adams in Amsterdam is 28 mei. Sport. In Turijn begint vanmiddag de eerste grote wieleronde van het jaar. De Giro d'Italia. En het belooft een van de zwaarste giros ooit te worden. Zo zwaar zelfs dat veel belangrijke wielrenners hebben afgezegd. Directeur van de Rabobank ploeg Erik Breukink. Het ontmoedigt ook wel renners, eh, klasse mensrenners, om de dubbel te proberen.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 Te veel. Maar de eerste etappe, dat is een ploegentijdrit van bijna 20 kilometer. Om tien voor vier vanmiddag vertrekt de eerste ploeg. De selectie van voetbalclub RKC Waalwijk wordt morgenavond om acht uur gehuldigd. RKC won gisteren met 2-1 van Fortuna en haalde zo de titel in de Jupiler League... en promotie naar de Eredivisie binnen. Coach Ruud Brood promoveerde twee jaar geleden ook al met de RKC naar de Eredivisie. Ja, heel bijzonder. Het is eigenlijk, als je erover nadenkt, is dat heel apart... Maar goed, dat doe ik niet alleen. Ik zeg al, iedereen heeft het verdiend bij ons en daar ben ik heel erg blij om. De huldiging van de RKC is morgenavond om acht uur op het Raadhuisplein in Waalwijk. <middels> Nog een keer de hoofdpunten van het nieuws. Onrust over schulden van Griekenland. Voor de financiële top gisteren was Nederland niet uitgenodigd. En dat is een schoffering, zegt oud-minister Bert Koenders. Er is vrees voor een nieuw bloedbad in Syrië... nu tanks de Syrische stad Banias aan binnengereden en 27 doden bij een vliegtuigcrash... in de Indonesische provincie West-Papoea. Dit was het NOS zometeen de Tros in Bedrijf. Geld stinkt. Geld helpt. Geld verwoest. Geld beschermt. Geld. Ook uw geld kan verwoesten of beschermen. Ga er goed mee om en spaar bij de ASN-Bank. ASN Ideaal Sparen geeft u 2,4% rente, zonder beperkingen. En bovendien krijgt u nu de DVD-box Live-cadeau... met vijf prachtige natuur-DVD's. Kijk op asnbank.nl voor de wereld van morgen. e-matching. Online dating alleen voor hoger opgeleiden. e-matching.nl, durft u het aan? U bent ondernemer en geen nerd. U wilt een website, maar geen internet. U wilt gemak en geen digitaal gedoe.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 Tros in Bedrijf, Tideke Verburg. Goedemiddag en welkom bij Tros in Bedrijf, het programma op Radio 1 over ondernemend Nederland. Nou, Peter de Bie is even met vakantie, dus vandaag presenteer ik het programma in mijn eentje. Wat kunt u allemaal verwachten tot half drie? Over een klein kwartiertje, aandacht voor solids. Dat is een revolutionair concept in de vastgoedmarkt. Daarna is de gast de directeur van het fotobureau Hollandse Hoogte... met wie ik praat over de waarde en de prijsbepaling van persfoto's. Het uur wordt afgesloten met een gesprek over de markt van tweede huizen in Spanje. Na twee uur gaat het dan over de veranderende verdienmodellen in de muziekindustrie. Maar nu eerst, ja, dat kan natuurlijk niet mis op een dag als vandaag. Moederdag, dat is het morgen. 34 euro, dat is wat de liefde voor onze moeder waard is... voor de gemiddelde Nederlander. Op Moederdag vertaalt zich dat voor de helft van ons... in het geven van een bosje bloemen. De bloemenveilingen verwachten deze week voor 125 miljoen euro... aan bloemen en planten te verkopen. En dat is anderhalf keer zoveel als in een normale veilingweek. Dat betekent dus drukke tijden voor bloemisten. Nou, hoeveel bloemen ze ongeveer zullen verkopen en wat voor bloemen dat zullen zijn. Daarover praat ik met Marco Maasen van de vereniging Bloemistwinkeliers. En dat is de brancheorganisatie voor Nederlandse bloemisten. Goedemiddag, meneer Maasen. Goedemiddag. Um, hoeveel bloemisten zijn er eigenlijk in Nederland? In Nederland zijn er een kleine 3000 bloemisten. En zijn die allemaal bij uw vereniging aangesloten? Nee, ongeveer 60 procent. Oh, en wa waarom zijn er zoveel niet bij zo'n branchevereniging? Die uh, hebben er nog voor gekozen om nog uh, zelfstandig te zijn, uh, maken wel gebruik van uh, bepaalde lobbyactiviteiten die wij doen. Maar ja. die willen tot op heden dat, uh, dat lidmaatschap uh, uh, nog niet. En wellicht komt dat in de toekomst. Ja. 3000 bloemisten dus, wat zetten die met z'n allen zo'n beetje om in een jaar? Per jaar is dat, uh, pak een beetje 1 miljard euro aan bloemen Zo. en planten. En uh, u had het net over uh, uh, moederdag. Nou, vandaag is, een, of, ja, vandaag is een topdag. Ja, dat moet haast wel. En dan hebben ongeveer over 10% van de jaaromzet. Dus uh, pak een beetje een uh, kleine uh, 100 miljoen. Want als uh, daarnet zei ik 125 miljoen in een week. Dat is anderhalf keer zoveel als een normale veilingweek. Dan zou je zeggen, ja, je draait een keer een topweekje. Hè, met uh, anderhalf keer zoveel omzet. Maakt dat 10% uit van een jaaromzet? Dat ja, de, begrijp ik niet helemaal. De, de moederdagomzet, en die is eigenlijk gefocust op vandaag. Dat mm -hmm. is echt... Uh, Echt een enorme, enorme dag. Belangrijke dag voor bloemisten. Belangrijke dag voor bloemen. Morgen een belangrijke dag voor moeders. Ja, en dat, dat doe je met bloemen. <laughs> je en dat zegt... doe je bij de bloemisten. Ja. Um, u zegt dus uh, een, een, een omzet van zo'n beetje een miljard euro per jaar. Gaat dat nou om in, in de grote bloemistenzaken of kleinere? Hoe moet ik dat zien, de verdeling? Als ik die 3000 bloemisten uh, benoem, dan zijn dat alle bloemisten bij elkaar in Nederland. Dus de, de echte bloemisten. Um, dat zijn grote bloemisten uh, en kleine bloemisten. Groot is bij ons een bloemist die, uh, als we dat in, uh, in termen van personeelsomvang uh, rekenen... 100 tot 120 man in dienst heeft. Uh -huh. En een kleine bloemist doet het samen met, uh, met zijn partner. Mama-papa bedrijven. Ja, mama, papa bedrijven. Ja, en dus gemiddeld uh, ligt het aantal personeelsleden vier. Op, op vier. Ja. Okay. En, en die bloemisten, hè, waar halen die hun spullen vandaan? Gaan ze altijd naar de veiling en, en, of naar groothandel? Hoe werkt dat? Uh, ongeveer uh, een kwart van de bloemisten koopt uh, rechtstreeks in op de veiling. Er zijn in Nederland een aantal veilingen uh, uh, waar bloemisten dus kopen. En drie kwart van de bloemisten die koopt uh, eigenlijk bij de groothandel... die vaak ook wel op een veilingterrein zit. Dus uh -huh. toch wel heel vaak maken ze de rit de tocht naar het, uh, het veilingcomplex. Wat gaat een bloemist elke dag verse bloemen halen? Nee, Ik toch? denk gemiddeld zo om de dag... Ja, precies. Ja. Uh, nou, las ik ergens dat het animo om Moederdag te vieren... toch wel achteruit is gegaan in de afgelopen zes jaar... met 16 procent, dat minder mensen er uh, iets aan doen of het vieren. Merkt u dat als bloemisten? Nee, eigenlijk niet. Ik heb uh, uh, net onderweg naar hier uh, nog wat bloemisten gebeld... van uh, hoe gaat het vanmorgen ten opzichte van vorig jaar en het jaar daarvoor. En eigenlijk toch wel hele enthousiaste geluiden van... Uh, nou, de Moederdag is uh, kan in feite nu al niet meer stuk. Dat ziet er goed uit. Heel veel klanten waren vanmorgen al vroeg in de winkel. Ja. Het warme de weer speelt denk ik er ook wel een rol ja. in: van toch maar boodschappen doen en dan s'middags uh, misschien tijd voor wat anders. Ja. Dus uh, de ochtend was echt uh, perfect. En uh, de omzet zoals het er nu naar uitziet, uh, gaat waarschijnlijk volgend jaar iets overtreffen. Toch nog wel. Ja, dus de animo's minder, maar er wordt meer, uh, waarschijnlijk meer uitgegeven. Ik zei net al, 34 euro per moeder gemiddeld. Hoeveel gaat daarvan dan naar Bloemen? Nou, ik denk als ik de, de geluiden mag geloven... dat uh, de helft van alle cadeaus die worden gegeven aan moeders... toch wel bij de bloemisten aankomen. Ja. Dus ja, dat is, dat is echt een hele grote hoeveelheid. Ja. En ja. hoe gaat dat dan? Want de, de moeders zelf die kopen de bloemen dus niet. Dat doen dan de vaders of de kinderen. Uh, dat is een andere manier van verkopen, denk ik. Ik denk dat er drie, uh, drie dingen eigenlijk gebeuren. Moeders zijn hele slimme mensen. Die sturen kinderen en vaders wel eens op pad. Uh, soms met stille of soms met duidelijke hints. Waarbij eigenlijk de bloemist altijd met stip dan als nummer één wordt genoemd. Ja. Uh, vaders zijn toch ook wel redelijk uh, uh, overtuigd dat ze iets moeten doen voor hun vrouw of, of voor hun moeder, uiteraard, of schoonmoeder. Uh -huh. En dan is de weg naar de bloemist ook uh, goed gevonden. En zelf de, de kinderen, dat is natuurlijk eigenlijk een hele belangrijke doelgroep. Ja, daar is de bloemist zelf ook best wel actief mee. Die probeert kinderen al uh, tijdens hun lagere schoolperiode al uh, te interesseren voor bloemen. Laat ze kleine workshopjes doen, ook vaak voor moederdag uit. En dan zie je dat kinderen dan vervolgens uh, uh, met de vader aan de hand... de bloemenwinkel inkomen. En dan, en dan zie je ook dat ze, als het even lukt, op z'n minst twee soorten boeketten kopen. Ik heb ze ook meegenomen, het, het kinderboeket, ja. klein boeket. Ik zie en ze wat staan het, hier. Wat het, wat het kind zelf aan de moeder geeft. Ja. ja, dan kan natuurlijk de vader niet achterblijven. Nee. En, en, en maken jullie daar trouwens het meeste winst op? Op van die boeketten waarvan vaders en kinderen zeggen... maak maar wat moois in de kleur roze... Het voordeel van vaders die in de winkel komen, is dat ze eigenlijk het al gauw goed vinden, al gauw mooi vinden. Dus de bloemist kan zijn creativiteit en dat heeft die zijn vakmanschap helemaal kwijt. Ja. En over het algemeen zie je dan ook hele blije, enthousiaste mensen naar huis gaan met een boeket. Maar op zo'n boeket zit dus meer marge. Uh, dan, dan, dan wanneer je allemaal... Je zegt, van nou, doe maar tien rozen. Als je een boeket rozen koopt, koop dan uh, wat, wat helemaal is opgemaakt met groen en zo. Dan kun je daar meer voor vragen nemen. Ja, dan. maar daar, daar zit ook meer arbeid in. Ja. En als je die arbeid dan vervolgens weer verdisconteert in de prijs... en ook in, uh, relateert aan de kosten... Ja, dan is op zich uh, moederdag is een, een fijne dag voor bloemisten. Omdat er uh, heel veel bloemen worden gekocht. Uh, dus ja, we hopen dat moederdag nog heel erg lang gaat blijven. Ja, dat kan ik me voorstellen. Als ik kijk naar de boeketten die hier staan. Uh, ik zie er één, dat is een groter. dat noemt u het papa-boeket. Ik zie pioenrozen, gerbera's, gewone rozen. Wat zit er nog meer in? Nou, dat, dat zijn sowieso rond deze periode eigenlijk de bloemen die op dit moment uh, echt met stip uh, gewenst zijn en gevraagd zijn. Ik heb gisteren een minister nee, gebeld van nou, ik wil... Een leuk papa-boeket en een leuk uh, uh, kind-boeket. Ja. Een beetje in dezelfde stijl. Ja, want het kind-boeket is ook roze. Ook met rozen, ja. en -rozen, maar daar zie ik de Gerbera's niet in. Nee, dat klopt. De Gerbera's zijn toch iets, uh, iets sterker van, uh, van levensduur. Dus die blijven wat langer staan. Ja, en het hele boeket is zeg maar, in die zin zo mooi geschikt en breed uitge uitgewerkt... dat je, uh, ik denk, met zo'n boeket wel uh, iemand thuis kan verrassen. Ik merkte het net al hier in de gang van de studio... dat. Uh, Mensen wat wel enthousiast aan ja. het kijken Oh, maar, wauw. Wat gebeurt er? Ja. Ja, ja, precies. Ja, het is morgen moederdag. Maar zijn dat dus ook de, de, de bloemen die het het beste doen in zijn algemeenheid? Of zeg je op zo'n moederdag moeten we echt veel en veel meer rozen inkopen? Ja, rozen doen het eigenlijk altijd goed. Maar rond moederdag, ook rond kerst, maar zeker ook bij moederdag... is rozen toch wel met, met stip nummer één. En hoe gaat dat dan op de, op de veiling of bij de groothandel? Er staan al die bloemisten in de rij van... Uh, ik wil de beste en de goedkoopste... Er is een verschil tussen het kopen op de klok bij de veiling en bij de groothandel. Uh, als je kijkt bij de, bij de klok hoe het daar gaat... dan uh, gaan bloemisten al heel vroeg op pad. Die gaan vaak al een uur of vier, vijf vanuit huis. Gaan ze eerst kijken wat er aangevoerd is, wat er aan assortiment staat... wat er aan kwaliteit staat. Dat willen ze zelf in handen hebben. Ze willen het eigenlijk bij te proeven voelen. Vervolgens gaat de klok draaien en dan gaan ze uh, kopen en bestellen. Dan kopen ze vaak op soort, op kwekernaam. Want ze hebben van tevoren gezien en ze weten uit ervaring welke kweker goede kwaliteit levert. Er is ook een andere categorie te koop bij de groothandel. Die groothandel heeft bij dezelfde veilingklok gekocht. En daar staat het vervolgens in de groothandel in de koeling klaar. En dan komt de bloemist langs en dan uh, uh, neemt hij daar zijn spullen mee... die, die hij uh, uh, mee wil nemen voor de dag erop. Of dezelfde dag. Oké, okay, maar dat is, dat is dus niet uh, een grote strijd op de plek zelf. Je hebt al gezien wat er is, gekeken wat je wil hebben... en ook bedacht ongeveer voor welke prijs. Uh, ja, maar het proces van veilen is wel van uh, vraag en aanbod. En als de vraag groot is, en die is op dit moment echt heel erg groot... dan uh, zie je wel dat er om bepaalde kwaliteiten en soorten... Ja, dat het toch wel een soort van strijd is van... mag ik dat hebben of kiest een ander dat? Ja. Um, nou vroeg ik me af of jullie um, wat betreft die bloemenzaken... tegenwoordig ook concurrentie hebben van de benzinestations. Vroeger waren dat hele lullige bosjes bloemen die je zag bij de pompstations... Tegenwoordig zijn dat toch echt wel de wat betere boeketten ook. Is dat zo? Hebben jullie daar concurrentie van? Iedere plek waar uh, bloemen worden verkocht, waar het niet bij een bloemist is... dat is een soort concurrent voor ons. Uh, tegelijkertijd, denk als je, als je ook kijkt naar dit, deze beide boeketten... en ook dat plantenarrangement... Uh, met zoiets zou ik uh, bij mijn moeder en ook uh, bij mijn schoonmoeder uh, uh, willen aankomen. En met een, uh, ja, een bosje bloemen van de benzinepomp dan... Maak je denk ik niet goede indruk? Nee, is dat zo? Want ik zou me ook voor kunnen stellen dat er best veel mensen zijn... die nog vergeten zijn dat het moederdag is... en die last minute blij zijn dat ze bij de pomp uh, zo'n bosje bloemen mee kunnen nemen. Ja, dat, dat gebeurt. Hè. Zeg maar Voor de vergeten bloemen is dat, uh, is dat een, uh, een verkoopkanaal. Tegelijkertijd biedt de bloemist eigenlijk tegenwoordig ook steeds meer mogelijkheden via internet. En dan is het kwestie van uh, uh, vanmiddag bestellen... Uh, ik weet zeker dat de zelfs bloemisten morgenochtend nog leveren. <laughs> ja, dat... Uh, ja. Maar zouden ze niet liever open willen zijn op, uh, op zondag? Op zo'n dag als moederdag dat je de bloemen vers kunt aanleveren? Dat gebeurt ook wel. Dus het gebeurt niet overal. Maar een aantal bloemisten zijn, zijn morgen ook open. Um, maar de echte uh, inkopen van moederdag gebeurt toch wel eigenlijk op zaterdag. Dat is toch wel redelijk traditioneel. En een borst bloemen van een goede bloemist moet een nachtje in de, in de emmer wel kunnen overleven? Ja, uh, en u zegt steeds bosje, maar ik zou zeggen boeket. Oh, boeket, dat, dat, dat klinkt, het, net klinkt even meer. veel te denigrerend, ja, dat begrijp ik. Ja. En zeker wat ik hier zie staan, nee, daar kun je geen bosje bloemen noemen. Um, is het uh, winkelend publiek in een bloemenzaak veranderd de afgelopen tijd? Afgelopen uh, uh, tien jaar is daar wel wat nodig in veranderd. Ik denk dat in het verleden de bloemmeester veel meer uh, werkte vanuit uh, kleuren, vanuit trends... en de consument nam mee wat daar stond. Als ik op dit moment het kooppatroon zie, dan komt er een klant binnen en die zegt... nou, ik wil een mooi boeket. Het moet die in die kleur zijn. Of die in die stijl. Het ondernemer maakt dat, of zijn medewerkers. Uh, de consument die vindt er wat van, laat nog wat veranderen. En het is, zeg maar, ter plekke uh, het eindproduct. Uh, dus er wordt veel meer ingespeeld op directe consumentenwensen en, uh, en vragen die men heeft. Ja. Um, nou, ik... Uh... Ik ben blij dat ik even van u heb mogen horen hoe het in de bloemmisterijen toegaat tegenwoordig. En zeker als het gaat om hoogtijdagen zoals Moederdag. Eh, waarin 10% begrijp ik van de jaaromzet gemaakt wordt. Eh, dank u wel dat u het ons heeft willen vertellen allemaal. Marco Maassen van de vereniging Bloemistwinkeliers. En dat is de brancheorganisatie voor Nederlandse bloemisten. Graag gedaan. Okay. Wilt u op de hoogte blijven van de onderwerpen van Tros in Bedrijf? Abonneer u dan op de Tros Radio 1 nieuwsbrief. Kijk voor meer informatie op onze website trosinbedrijf.nl In Amsterdam is vandaag een revolutionair concept... in de vastmoedgoedmarkt van start gegaan. Namelijk een veiling van te huren woon-, werk- of winkelruimte... in een nieuw, nu nog leegstaand pand van 7000 vierkante meter waarbij de huurder vrijwel alles zelf mag bepalen... tot en met de huurprijs aan toe. Het concept heet Solids en het is bedacht door woningcorporatie Stadgenoot. Bij ons de gast, bestuurder en bedenker... Uh, bestuurder van Stadgenoot Frank Beidendijk. Goedemiddag, Goedemiddag. meneer Beidendijk. We nou, moeten het allemaal eerst even goed uitleggen... want u bent de geestelijk vader van dit ja, hele idee... Al, al jaren mee bezig... Wat is het idee? Nou, het belangrijkste heeft u eigenlijk al gezegd... Ja. namelijk de huurder is hier de baas. Uh -huh. nou, wij zijn een woningbouwvereniging bij Verhuren. En um, het heeft mij altijd tegen de borst gestuit... zolang als ik dit werk doe, dat doe ik nu 29 jaar... dat de huurder zo weinig te zeggen heeft. Dus ik heb gedacht, we gaan het dus helemaal omdraaien. Nu krijgt u er alles te zeggen. Nou, wat heeft hij dan nou allemaal te zeggen? Nou, hij mag om te beginnen bepalen wat er met het gebouw gaat gebeuren. Dus dat heet in onze terminologie, heet dat het bestemming. De bestemming van het gebouw. Dus in, norm, in de meeste gevallen is er ergens een bestemmingsplan... wat de gemeente uh -huh. heeft gemaakt. Daar staat in hier mag een kantoorbestemming of daar mag een woonbestemming. Wij hebben een bestemmingsplan waarin staat alles mag. Op koffieshops en bordelen na. <lacht> dat, maar dat heeft u dus helemaal met de gemeente dat samen al ja. afgestemd? Ja. Ja. ja, dat heb ik zo afgestemd met de gemeente. Oké. Okay. Um, dus geen bordelen, geen koffieshops, nee, dat is helder. Maar, maar, maar verder mag alles. Mag alles. Oké. Okay. Dus je, je mag er een kinderkreis beginnen, je mag er een werkruimte van maken... je mag er een horeca van maken. Alles mag. Ja, dat lijkt me toch wel gek als ik denk van... nou, oké, okay, ik koop een kaveltje in dat gebouw. Huur, of, een sorry, huur. een huur. Ja. Um, ik huur een kaveltje in dat gebouw en ineens komt er een kindercrash naast me te zitten. Misschien heb je daar wel niet zoveel trek nou, in. Nou, als u uh, goed naar de stad kijkt, is dat, zijn dat de leukste stukken van de stad. Waar alles door elkaar zit. Eh, waar voelen de mensen zich het beste thuis? Daar, waar heel veel gebeurt. En dat is precies wat we aanbieden. Ja, ik las ergens, het is een stad in een gebouw. Moet ja, ja, zo hebben we het ook wel genoemd, om het duidelijk te maken. Ja. Uh, het is een, Kijk, een stad leeft... Het lijkt alsof die stad stilstaat, maar in werkelijkheid leeft die stad. Want die stad wordt gebruikt. Die gebouwen die er staan worden gebruikt. En als je beter naar gebouwen kijkt, dan zie je dat ze elke keer opnieuw anders worden gebruikt. Ja. En dat houdt een stad levend en dat maakt het ook leuk. Dus de dynamiek. Hoe bent u op dat idee gekomen? Dat zou ik u zeggen. Ik was in uh, 1983 was ik uitgenodigd in het kraakcomplex Tetterode. En ik, had, ik was een jong directeur, ik kwam uit de provincie en ik was net in Amsterdam komen wonen. En ik, was, ik had een zeker vooroordeel, laat ik het zomaar maar zeggen, tegen die krakers. Het was ook krakershoogtijd. Hè, dus brandende tram op de Van Baardenstraat. Heftige, heftige ontruimingen. Uh, en op een gegeven moment werd ik daar uitgenodigd om mij te laten zien hoe het nou echt was met een hele groep mensen. En toen um, zijn mij eigenlijk, als het ware, de schel een beetje van de ogen gevallen. Want toen zag ik dat daar jonge mensen gewoon bezig waren... om voor zichzelf iets heel moois te maken. En het waren al mensen met, met lage inkomens ook nog. Nou, Ik was corporatiedirecteur, dus ik voelde me altijd al uh, verwant daarmee. En ik zag dus dat zij met hun eigen handen, hun eigen ideeën, hun eigen hoofd... En, en een hele klein beetje geld wat ze hadden voor zichzelf... Um, ruimtes aan het creëren waren en, en een volledige mix. Dus ateliers, woningen... Nou ja, restaurant, uh, kledingwinkel, ga zo maar door. Ja, dus en dat zegt, heeft enorm veel indruk op me gemaakt. Iedereen neemt zijn eigen uh, mogelijkheden eigen hand, ja. mee. Yes. En dan maak je met elkaar een betere leefruimte van. Dat gebeurt automatisch. Ja, kijk, en zo is dus dat idee ontstaan. Uh -huh. Dat ik dat nu in een nieuw gebouw heb gerealiseerd. Uh -huh. Maar ik... Hebben ook gerealiseerd dat het buitengewoon goed aansluit bij de maatschappelijke ontwikkeling waar we middenin zitten. Namelijk dat mensen echt zelf willen kunnen kiezen. En we zitten niet meer in de maatschappij van verzuiling en groepsvorming en verenigingen. Mensen zijn geïndividualiseerd en die willen hun eigen leven zelf vormgeven. Dat is mijn idee. Ja. Mag, ik, mag ik eventjes terug naar uh, de concretisering ja? van dat idee? Ja. We hebben het vandaag over een gebouw van 7000 vierkante ja. meter. Waar staat dat? Dat staat in Amsterdam aan de eerste Constantijn-Huygensstraat, dus dat is in Amsterdam-West. Dat is één van de solids, hè? want is, we komen we er meer er in, op Eiburg. In Eiburg komt de volgende. die ja. staat er ook al, maar die hebben we nog niet op de markt gebracht. Vandaag wordt dus die solid aan de eerste Constantijn-Huygensstraat geveild. Hoeveel verdiepingen telt die? Uh, vijf verdiepingen. Vijf verdiepingen. En, nee. en is er al een bepaalde indeling gemaakt? Dat nee. je, want nee. het gaat per veiling, hè, straks? Nee, het gaat zo. Dus mensen, ze, er zitten nu mensen in dat gebouw achter hun computer... Ja. Deze mensen hebben allemaal een registratienummer gekregen en zijn buitengewoon goed geïnformeerd over hoe het allemaal gaat. En, en, en die hebben ze dus ingeschreven, die hebben daarvoor getekend. En die zijn op dit moment bezig om te bieden op het stukje van het gebouw wat ze hebben willen. Dat mogen ze helemaal nou, zelf kiezen. Dat is al in kavels ingedeeld? Nee, nee, nee. Er nee. is niks ingedeeld. Nee, nee, ik zat is... te kijken op nee, Google. Nee, nee, nee, nee, nee, ik zag nee, allemaal nou, kavels staan. Het zijn, het zijn laat maar zeggen, kleine. Hoeveelheden gebouw, en die kun je dan aan elkaar schakelen. Maar het is niet zo dat het, als het ware, dat je weet. Uh, hier komt mijn kavel. Nee, je mag kiezen. De, de, kleinste, nou, maar zeg, de kleinste hoeveelheid die je kunt afnemen. is 60 vierkante meter. De grootste hoeveelheid is 1700 vierkante meter. En daar zit het tussen. Dus, en dan mag iedereen echt ook zelf kiezen. Dus mensen zitten nu achter hun computer mee te doen aan die veiling. Die bieden de vierkante meterprijs van dat gebouw voor de mensen die uh, voor woonruimte gaan is dat een huurprijs per maand. waar ze een bot op uitbrengen en ze kunnen zeggen: nou, ik wil 100 vierkante meter of 200 vierkante meter of 135 vierkante meter precies wat ze willen. Ze kunnen zeggen: ik wil daar gaan wonen of ik wil daar gaan werken. En, um, het begint vanaf 6 euro de vierkante de meter. ondergrens hè? is 6? Is ja. dus de ondergrens. Ja, ja, ja. Uh, kan het dan zijn dat uh, dat één stukje in het gebouw twee keer zo duur ja, uit, uitpakt? Dat kan, als ja, dat kan heel goed. Dat kan heel goed. Kijk, dat is natuurlijk ook een onderdeel van de filosofie. Wij geven dat gebouw voor de prijs die men ervoor geeft. Ja. En dat, die men, dat is een groep mensen die dus met elkaar... Laten we zeggen, in concurrentie de prijs nu bepaalt. Ja. Um, die veiling is om negen uur begonnen. Heeft u enig idee hoe het ervoor staat? Nou, wat ik weet is dat iedereen die heeft ingeschreven meedoet... Wat ik ook weet is dat meteen het hele gebouw verhuurd was. Dus met andere woorden, er is geen lege ruimte meer... vanaf het moment dat de eerste ronde in de veiling heeft plaatsgevonden. Het is een veiling die gaat in vijf ronden. Ik denk dat we nu slangs aan de derde ronde bezig zijn op dit moment. Leg eens uit, hoezo in vijf ronden? Vijf ronden, dus je moet zich voorstellen dat is een ingewikkelde veiling want de een kan over de ander heen bieden, ja. maar het gaat niet over een ding. Maar de een zegt, nou, ik wil 100 vierkante meter... en de ander zegt, ik wil 200 vierkante meter... maar die 100 die die ander heeft gebouwd, die wil ik ook hebben. Ja. Dus het kan heel goed zijn dat op één stukje van het gebouw... misschien wel twintig mensen een bot doen. Ja. Dus we hebben software... Een rekenprogramma die uitrekent wat de beste combinatie van biedingen is. Mm -hmm. En, en, en de mensen moeten natuurlijk teruggekoppeld krijgen. Want die moeten kunnen nadenken over de vraag. Ga ik door of ga ik niet door? Ja. Nou, dus uh, na elke ronde krijgen de mensen te zien hoe staat het ervoor. Iedereen mag op acht verschillende plekken een bot uitbrengen. Hè, en krijgt dan te zien waar die winnend ja. is en waar niet. En, dan kan, en in de volgende ronde kan hij dan beslissen of hij verder wil of niet. Juist precies. Dus vandaar die verschillende ja. rondes. Ja. Uh, is dit dan... Uh, uiteindelijk toch alleen maar voor mensen met een, met een grote nee, portemonnee? Nee, nee, nee. nee. Want, Want wij zijn, een zijn een als iedereen voor... maar over elkaar heen blijft ja, bieden... dat ja. is een prachtige ja, locatie, tuurlijk. dan zitten daar ja. straks alleen maar de nou, rijke nou, stinkers. Tuurlijk. Nou, ja, ik hoop natuurlijk dat we net bot krijgen. Maar we zijn ook een sociale woningcorporatie. Ja. Dus we hebben gezegd, wij willen met alle geweld... dat ook hier ruimte beschikbaar komt voor mensen met een, lage, met een laag inkomen, een smalle beurs. Mm -hmm. In ons geval zijn dat mensen met een inkomen tot 33.600 euro mm -hmm. per jaar. En wat hebben we nou gedaan? We hebben gezegd, nou kijk eens, als wij normaal gesproken uh, een, een plan maken waar woningen in zitten... is 30% van die woningen is sociale huur. Okay. Dus dat doen we hier ook. We gaan ervan uit dat de helft voor werk is, anderhalf voor wonen. Dus 30% van het wonen is, 15% van het geheer is gereserveerd voor sociale huur. Okay. Hoe doen die mensen nu mee? Die krijgen een korting, een persoonsgebonden korting op de veilingprijs. Dus, Voorbeeld, u kijkt op uw beeldscherm. U ziet dat iemand ergens 10 euro per vierkante meter heeft geboden. Oh. Gewoon als voorbeeld. En u, heeft, uh, uh, misschien u bent, staat bij ons bekend als sociale huurder. U biedt 5,10 euro. 10, en op het scherm van de ander ontstaat 10,20 euro. 20, en heeft okay. u de ander overboden. Ah, op die manier. Ja. Dus u heeft die korting al ja. meteen uh, ingebouwd. Ja. Ja. Um, maar uh, u heeft dus nog niet echt een idee van alles is weg. Want dat gaat in die verschillende rondes. Nee, nee, het is helemaal... Verhuurd. Maar voor hoeveel weet je het niet? Maar voor hoeveel, hoeveel ja, weet ik het okay, niet. Precies. Um, en een gedeelte is sociale woningbouw en een gedeelte uh, Vrij is... Sector huur, vrije sector huur, en een deel werken. En een deel werken. Nou bent u een woningbouwcorporatie. ja. ja. Mag u wel wonen, ja, eh, ruimte mag. verhuren aan, zeker, aan zeker. winkels of dat bedrijven. Doen we, dat doen we sinds jaar en dag. Ja. Kijk in een stedelijk gebied als Amsterdam kan het gewoon ook niet anders. Ja. Je hebt altijd gemengde bebouwing, je, je hebt heel veel plaatsen in de plint, bij, hè, maar eens op de begane grond heb je winkels en daarboven woningen, dus dat is niks bijzonders. Ja. Nou is het gebouw dat is helemaal casco. Hè? Dat ja. is alleen maar de buitenkant, ja. staat nog geen muurtje in. Helemaal niks. niks. Nee. Nou, Straks heeft u dan uw, uw huurders gevonden. Juist. Um, voor die verschillende prijzen en ja. verschillende doeleinden. Nou, die zitten daar dan. Ja. Het is alleen maar ruimte. Er zijn nog geen eens nou, muurtjes. Nou, dan uh, gebeurt het volgende. Dus dan weten we wie welke kavel heeft. Dan zetten we tussen die kavels, tussen die verschillende huurders... zetten wij een scheidingswand. He, en dan is dus bepaald wat van jou is. En dan mogen ze aan hun gang. En dan mogen ze zelf hun eigen indeling gaan maken. Ja, dat, dat weet ook iedereen, dus daar hebben ze ook al op gerekend. En de meeste mensen hebben ook al met aannemers gesproken... of op een andere manier ingedekt dat ze dat kunnen gaan doen. Dat weten ze ook, ze hebben er ook geld voor gereserveerd. Ook de sociale huurders, dus twee haakjes. Hm. En zo zal het gaan. En dan uh, laat ik helemaal vrij of ze op zeepkistjes willen gaan zitten... of laten we zeggen gouden kraanen willen maken. Dat, uh, dat gaat mij niet aan, dat maar, laat ik de mensen. Maar alles moeten ze zelf nog doen. De hele bedrading, ja, badkamers, keukens. Ja, ja, ja. hele... U kunt ze, ze kunnen helpen. Waar ze, we kunnen ze natuurlijk van dienst zijn hè, en uh, op allerlei manieren helpen. Maar in principe mogen ze het zelf. Ze kunnen ons hulp inroepen. En het is ook zo uh, gemaakt, het gebouw, dat op elke... Kavel, waar die ook zit en hoe groot die ook is, altijd gas, water, licht, nou ja, lucht, ventilatielucht. Dus alles aanwezig is waarop je kunt aansluiten. Alleen je moet het nog wel doen. Ja. Ja. Maar dan maak je dus hoeveel extra kosten gemiddeld? Ja, u zegt net, je kan gouden kranen maken als je wilt. Nou, maar... we hebben sommetjes gemaakt. En als je, laten we zeggen, een sociale huurwoning op een hele sobere manier wilt indelen, dan denken we dat je toch wel gauw 5000 euro nodig hebt. Dan heb je het sober uh -huh. gedaan. Maar het kan oplopen tot ik weet niet hoeveel. Ja. Maar die extra kosten die maak je dan in een huurpand. Ja, ja. En uiteindelijk als je vertrekt is, is dat natuurlijk weg. Nee. Nee, nee, want de mensen mogen zelf hun opvolger voorstellen. Dus dat heet bij ons een in de plaatsstelling. Dus um, je gaat op een gegeven moment weg. Ik denk niet dat de mensen snel weg zullen gaan. Want ik denk dat de mensen zich heel erg zullen hechten aan datgene wat ze zelf bedacht hebben. En wat ze eigenlijk met hun eigen handen hebben gemaakt. Maar goed, op een gegeven moment gaat iemand weg. En dan is, staat het hem of haar vrij om opvolging uh, aan ons aan te bieden. En ja, dan staat het hem ook vrij om zijn inbouw aan die opvolger aan te bieden. Net als bij een koopwoning. Dus de binnenkant is van de huurder en de buitenkant is van ons. Ja. Uh, allemaal uh, kant en klaar kunnen ze dat ook uh, uh, regelen. Ja, wij kunnen wel ja. zeggen, dat willen het ook voor ze maken natuurlijk. Ja, ja. Ja. Wat, wat, wat heeft u hier nu mee? U heeft hier jaren over gedaan. Ja. Om dit te, uh, u had dat in uw hoofd zitten. Ja. En nu is het zover. Ja. Dat eerste solid uh, uh, pand, dat gaat dus nu in, in de verhuur. Ja. Is dat een mijlpaal voor u? Ja, dat, uh, dat moet u wel zo zien. Bent ja. u een pionier? Is dit, is dit waar is, we naartoe gaan in de toekomst? Dat vermoed ik, ja. Ja, dat vermoed ik echt. En waarom zeg ik dat nu? Omdat wij hebben gemerkt dat er geweldig veel belangstelling voor is. Gewoon bij de mensen om wie het gaat. Dus de potentiële huurders. Maar ook in de, onder de professionals. Dus iedereen die ik spreek zegt ja, dit is inderdaad de toekomst. En waarom? Ik geef u een bewijs waarom dit zo is. Op dit moment staan in Nederland 7 miljoen vierkante meters kantoren leeg. Ja. Dat zijn dus, zeg maar even gauw, 2000 kantoorgebouwen. Ze zijn gewoon leeg. En hoe komt dat nu? Omdat ze maar één bestemming hebben. Naar mijn kantoor. Ja. En, en als dat nou gebouwen waren waar je van alles mee zou kunnen doen... dan weet ik zeker dat de helft al weer vol was. Ja. En, en zijn dat dan, is het niet zo dat je dan in lege kantoorgebouwen... bestaande gebouwen dit ook zou kunnen doen? Ja, dat je zegt, maar is het, het voorbeeld, doe het... ons na. Nee, dat zou theoretisch kunnen. Maar dan moet ik de gemeente mee hebben. En die moet in het bestemmingsplan schrijven, alles mag. Ja. En ik moet nog een heleboel geld investeren. Want het gebouw moet flexibel zijn. En ja. dat zijn die gebouwen niet. Precies. En dat is ons gebouw wel. Mooi om even te horen. Er zullen nog wel meer solidsgebouwen volgen, denk ik. We spraken ik ook. met Frank Beidendijk, bestuurder... van de Amsterdamse woningcorporatie Stadgenoot. Dank u zeer. Vanavond vindt de uitreiking van de World Pressfoto in Amsterdam plaats. Deze internationale prijs gaat naar de beste persfoto van het afgelopen jaar. Fotobureau Hollandse Hoogte is in Nederland... de grootste fotoleverancier aan kranten, tijdschriften en andere media... Ja, wanneer is een persfoto nou goed verkoopbaar? En hoe is de markt van persfoto's de afgelopen jaren veranderd? Daar ben ik benieuwd naar en daar praat ik over met Louis Zaal. Hij is directeur van de Hollandse Hoogte. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, de Hollandse hoogte bestaat nu 5, 26, 26 jaar. 26 jaar ondertussen. Mm -hmm. Wat doet zo'n fotobureau precies? Een fotobureau bemiddelt tussen fotografen of fotobureaus aan de ene kant... en gebruikers van fotografie aan de andere kant. En dat kunnen inderdaad kranten, uh, weekbladen, magazines... maar ook uh, ontwerpers, reclamebureaus. En heeft televisie. u dan fotografen in dienst? Of, of? Nee, wij niet. Uh, wij werken met, uh, alleen met freelance fotografen. Oh. En uh, het verdienmodel, zoals je dat tegenwoordig moet noemen... Oh. is dat een fotograaf krijgt een percentage van de opbrengst. Zodra wij een foto verkocht hebben, sturen wij de factuur... en de fotograaf krijgt zijn deel. En wat is zijn deel gemiddeld? Vijf, bij ons bureau is het 55 procent. Net iets Meestal. meer dan de helft houdt hij over. Wat is de gemiddelde prijs voor een foto? Ja, dat is heel moeilijk. Ik heb er ook wel eens aan gedacht om een veiling voor bepaalde foto's te houden. <laughs> dat kan dat zou natuurlijk met nieuwsfoto's kunnen, bijvoorbeeld. Maar in zijn algemeenheid komt de prijs tot stand in uh, onderhandelingen met de afnemer. Maar u moet u moet als fotobureau weten wat de gemiddelde prijs voor een foto ja. is. En dat dat is? weten we. Uh, en door allerlei oorzaken daalt de gemiddelde prijs. Uh, maar en dat hoe heeft natuurlijk de. Te maken met het feit dat het niet goed gaat met de media. Niet alleen door de economische omstandigheden. maar natuurlijk ook omdat er gewoon minder lezers komen. En uh, nou ja, dan moeten we wel onderhandelen. en dan zeggen we van nou ja, oké, okay, als je wel wat meer afneemt. mag je wat minder betalen. Zo gaat dat. En wat is de gemiddelde prijs nu? Ja, uh, hij was 120 euro. Dat was drie, vier jaar geleden. en hij is nu gezakt naar 88 euro. oké. Okay, dus is... rond de 90 euro is de gemiddelde ja. prijs van een foto. Ja. Uh, Hoeveel foto's hebben jullie eigenlijk in bestand zitten? 8,5 miljoen. Wat? Ja. Maar dat komt... Ik zei het al, we vertegenwoordigen ook buitenlandse bureaus. Uh, Magnum uh, kwam bij ons en nam een harde schijf mee met 35, nee, 350.000 foto's. Dus dan gaat het alweer hard. Hè. Ja. Dankzij de digitalisering zijn deze aantallen ook te halen. En die, en die worden bij jullie gerubriceerd in, ja. in, in een rubriek of categorieën? Ja. Welke nou, bijvoorbeeld? Gelukkig... Uh, worden de meeste of bijna alle foto's aangeleverd met keywords. Dus die kunnen we in het systeem. Laten lopen en de klanten kunnen zoeken op keyword. Hè? Amsterdam of uh, Koninginnedag of uh, Osama, nou ja, noem maar op. Ja, over Osama wil ik het zo ook nog wel even hebben. Maar even eventjes nog hoe dat werkt bij jullie. Uh, jullie werken met 300 freelance-fotografen en mm -hmm. jullie vertegenwoordigen ook nog fotobureaus in het buitenland. Stuur je nou fotografen altijd met een opdracht op pad of krijg je maar gewoon opgestuurd wat ze zo in het Wilde Weg maken? Daar komt het meestal op neer. Uh, nou gaan de fotografen in zijn algemeenheid niet in het wilde weg op weg... maar worden, uh, krijgen een opdracht van de Volkskrant of van Trouw of van Vrij Nederland. Maken die foto's. De fotograaf blijft auteursrechthebbende van de foto. Dus die kan ook de, uh, het hergebruik of de wederverkoop aan ons overlaten. Wordt, want de foto dan. wordt met regelmaat nog meer dan één keer verkocht? Nou ja, als je 8,5 miljoen foto's op internet hebt... en uh, we verkopen ongeveer 38.000 nee. foto's per jaar... wordt er natuurlijk heel veel nooit gebruikt. Nee, dat is duidelijk. Maar je hebt een aantal foto's die echt symbool staan... voor een ontwikkeling in de maatschappij en die wordt hergebruikt. Ik herinner me uit het verleden een foto van twee politieagenten... die door een brievenbus heen keken. Net op dat moment uh, ontstond uh, het rumuur over inkijkoperaties... En dan oh. wordt zo'n beeld <laughs> eigenlijk een beetje het symbool, symbool. van inkijkoperaties. Ja, ja, en die is heel veel gebruikt. Ja, grappig. Aan <laughs> en, en wie verkoop je foto's meestal, aan kranten? Ja, we leveren natuurlijk nog voornamelijk aan wat tegenwoordig zien is de dode bomen media genoemd worden. Dus de gedrukte media, de kranten. Als groep is een van de grootste groepen afnemers. Uh, de magazines, met name de uh, opinieweekbladen. Vrouwen, mannenbladen, maar televisie neemt ook toe. En schoolboeken. Ja, maar dat moet de laatste tijd met de kranten, de dode bomenmedia, noemt ja. u dat. Um, dat, moet, dat moet veranderd zijn. Want de digitalisering heeft ook daar toegeslagen. Er worden minder kranten verkocht, minder advertenties, minder foto's. Dus daar moet u wat van merken. Ja, we zijn, uh, ja, er zijn drie ontwikkelingen eigenlijk een beetje samen gaan vallen. Dat is dus aan de ene kant de digitalisering. Hè. Vroeger had je als fotobureau een machtspositie, want je had een aantal kasten staan met daarin de afdrukken. En wij waren de enige die die had. Dus wij ja. konden makkelijk nu toe een prijs bepalen. Nu, uh, door de digitalisering en internet... kunnen ze de foto's bij wijze van spreken net zo makkelijk... Uh, real-time uit New York halen of uit uh, Schin op Geul. Ja. Uh, dus dat zorgt natuurlijk ook al voor een prijsdruk. Uh, vervolgens kwam de economische crisis... waardoor de bladen veel minder advertenties kregen. En door de ontlezing... Ja. He, waardoor uh, de, de exploitatieresultaten van uh, de gedrukte media onder druk staan. Ja. En zij moeten natuurlijk ook een oplossing zoeken. Wordt deels gezocht in uh, bezuinigingen. En daar komen ze dan ook bij ons aan de deur kloppen om dat te realiseren. Uh, men is natuurlijk op zoek om... Uh, het, uh, uh, de media ook op internet te gaan exploiteren. Maar dat is op dit moment nog moeilijk. Er zijn nog weinig bladen die echt een goed idee hebben. En dus zitten we een beetje daartussenin. Hè, van, vroeger was het succesvol, de gedrukte media. Ik ben ervan overtuigd dat de internet ook succesvol gaat worden. Maar we zitten nog een beetje in de tussenperiode. Ja, dus straks de nieuwsfoto's die je maakt op internet. Maar eventjes wat betreft die veranderende tijd. Mm -hmm. Ik neem aan dat tegenwoordig iedere burger met een mobieltje is fotograaf. En dat dan de kwaliteit niet uitmaakt. Maar de nieuwswaarde. Nou ja, als je toevallig natuurlijk op de plek bent waar uh, Theo van Gogh wordt uh, uh, doodgestoken... Uh, maken amateurs daar een foto van, want dat kon natuurlijk niemand vo uh, voorzien. Uh, natuurlijk, we krijgen ook wel amateurfotografie aangeboden... maar dat is dus meestal of heel toevallig, omdat de, diegene toevallig op de juiste plek was... of het zijn heel veel... Foto's waarvan het nooit uitmaakt wanneer je ze maakt. Hè? Een, een dode boom uh, op de velden met de ondergaande zon. Uh, uh, professionele fotografen, daarvan verwachten we dat ze met veel meer kennis aan het werk zijn. En dus in staat zijn om op de juiste plek, op het juiste moment te staan... en ook weten wat er gebeurt. En dat levert uiteindelijk toch een ander soort fotografie op. Ja. Dus prima, ik vind het uh, uh, heel interessant, die amateurfotografie. Maar een goede, uh, professionele fotograaf zullen ze er nooit uit kunnen concluderen. Kwaliteit speelt nog steeds een rol. Absoluut. Wat zou een foto van een dode Osama Bin Laden op dit moment opleveren? Nou ja, die zouden we inderdaad misschien wel gaan veilen. Maar uh, nou ja, dat is uh, lastig uh, om in te schatten, want dat gaat echt met onderhandelen. Maar ik ken voorbeelden van foto's die iets lieten zien waar klapblijkelijk veel mensen in geïnteresseerd waren. Uh, bijvoorbeeld uh, een schaars geklede Beyoncé of zo. Oh, God, dat levert gauw 15.000, 20 20.000 euro op. Ja. Maar... Lijkt, me, lijkt me voor een dodo er wel een tikkie uh, meer. Uh, ja. Dat denk ik wel, ja. Maar ja, goed, ja. het zou ook kunnen zijn natuurlijk... dat die als uh, hand-out door de Amerikaanse overheid wordt uh, gepubliceerd. En dan hebben wij niet het recht om die foto's te verkopen. Ja. Uh, dus het hangt er natuurlijk ook vanaf op wat voor moment je hem krijgt... is het dan nog steeds nieuws of wordt het nieuws? Ja. Eventjes nog over, want uh, World Press-foto, dat is uh, morgen. Um, daar is uh, vorig jaar, volgens mij is de foto... Uh, uh, nee, dat is dit jaar geloof ik. Van dat 18-jarige meisje uit Oeroesgan. Nee, nou, dat Afga Afghaanse meisje volgens mij. Waar, haar neus is afgesneden. Precies. Ja. Neus afgesneden, ja. oren afgesneden. Ja. Mm -hmm. Is het tegenwoordig zo dat de beste foto's ook altijd chockerend moeten zijn? Nee, want het jaar daarvoor was het... Uh, de I vrouwen in Irak die op het, of Irak, nou ja, op het dak stonden om te protesteren. Uh, er wordt altijd geprobeerd natuurlijk... het, het is een balans, uh, een moeilijke balans... want het wordt heel erg bepaald... door de samenstelling van de jury. Ja. He, als je andere mensen erna, na laat kijken... komt er waarschijnlijk een andere foto uit. Uh, de voorwaarde is natuurlijk... het moet een intrigerende foto zijn. Het moet uh, een goede foto zijn. Nog ineens technisch... Want Twee, drie jaar geleden heeft uh, een foto van uh, Tim Hedrington, die overigens twee weken geleden is omgekomen in uh, uh, Libië, een prijs gewonnen. was een onscherpe foto van een slapende Amerikaanse soldaat. Ja. He, maar het gaat, is het een beeld wat symbolisch kan staan voor een ontwikkeling en herkenbaar is voor. Ja. De wereldgemeenschap. Ja. En daar wordt naar gekeken. Precies. En kwaliteitsfoto's. Wellicht misschien uh, ja. in een, een volgende periode op internet. Maar daar blijft een markt voor bestaan. Abs de mensen de willen graag uh, beelden zien. En beel uh, foto's kunnen heel goed een begin van een conversatie zijn. In plaats van als eindpunt in een krant afgedrukt. Dus ik heb alle vertrouwen in de toekomst. Ik dank u wel. Dat Gaan. ging over de markt van persfoto's. Ik sprak erover met Louis Zaal van fotobureau Hollandse Hoogte. Tros in Bedrijf is ook te vinden op Twitter. Twitter.com trosinbedrijf Tros in Bedrijf. Deze week is de Spaanse minister van publieke werken en transport, José Blanco, een Europese tournee begonnen. Hij is namelijk op zoek naar buitenlandse investeerders die hun geld willen steken in de Spaanse huizenmarkt. Er staan op dit moment maar liefst 1 miljoen woningen te kopen in Spanje. En de prijzen zijn dan ook stevig gedaald, waardoor het interessant is om in Spanje een tweede huis te kopen. Daar praat ik over met Hans de Waal van Masa. En dat is een van de grootste makelaars voor woningen in Spanje. Fijn dat u er bent. Um, dat kantoor, maar uw makelaarskantoor, richt zich op Nederlanders die een huis zoeken in Spanje. Hoeveel woningen hebben jullie er te koop staan? Nou, dat is een heleboel. Maar wij hebben zo'n 130 projecten langs de Costa Blanca. Ja, en dat varieert van projecten van, van 60 woningen tot projecten van, van enkele duizenden woningen. Dus... Hoeveel units in totaal? Dat, ja, dat zullen er tienduizenden zijn, denk ik. Ja. En, en die neem ik aan vooral aan de kust? Uh, in de kuststreek, dus uh, uh, Eerste Lijns is, uh, is heel erg duur en, en ook redelijk uh, uitverkocht. Eerste Lijns? Eerste Lijns wil zeggen direct aan zee. Oké. Okay. Uh, en mag ook niet overal meer. Dus, uh, maar uh, in de kuststreek, uh, laten we zeggen van, van 0 tot 10 kilometer uh, binnenland in, uh, staan die projecten. Ja. Welke Spaanse costa is het meest uh, gewild? Uh, op dit moment uh, de Costa Blanca, omdat dat uh, prijstechnisch gezien uh, de meest interessante is. Ja. Want wat is, hoezo is dat prijstechnisch het meest interessant? Uh, de grond is daar wat goedkoper dan bijvoorbeeld aan de Costa del Sol. En vandaar dat er goedkoper gebouwd kan worden. En hoe komt dat? Uh, dat komt, ja, heeft een beetje historische uh, gronden. Uh, de Costa del Sol was eigenlijk de eerste Costa die, die ontwikkeld was. En uh, waar men ging bouwen. En ja, daar is nu de grond schaars geworden. En schaarste, dat, dat kweekt uh, hogere prijzen. Dus, ja. Dat zal op dit moment al wel weer meevallen, want een hele hoop staat nu natuurlijk nu weer leeg. Maar als we het even hebben over die Costa Blanca, wat, wat is de gemiddelde prijs van een huisje daar? Uh, ja, dat is, dat is moeilijk te zeggen. Je hebt appartementen, je hebt villas, je hebt uh, uh, van alles wat natuurlijk. Maar uh, je kunt wel zeggen dat de prijzen die zijn 30 tot 40 procent gedaald over de, over de hele linie. Eigenlijk. 30 tot 40 procent? Ja. In, in de afgelopen twee jaar neem ik aan? In de afgelopen twee jaar, ja. Want er werden in 2006, heb ik ergens gezien, ongelooflijk veel woningen gebouwd in Spanje. Ja, dat klopt. Uh, dan moet je wel de scheiding maken tussen de binnenlandse markt. Hè, er zijn dus ook uh, honderdduizenden woningen rondom Madrid gebouwd bijvoorbeeld. Nou, er staan er uh, heel veel van leeg. Ja, nou, maar er omdat... zijn geen vakantiewoningen. Natuurlijk. Nee, nee, er zijn geen vakantiewoningen. Hè, maar die zitten wel in de cijfers die u bedoelt. Ja. Hè, dus, maar ook, ook vakantiewoningen zijn er heel veel gebouwd. En uh, het laatste... Uh, of de laatste twee jaar eigenlijk is er niks meer gebouwd. Nee, en dus... is het dan ook nog zo dat er een heleboel woningen maar half afgebouwd zijn omdat de crisis ineens toesloeg? En nee, ze... nee, dat valt eerlijk gezegd wel mee. Men bouwt ze dan af. Hè, want meestal ja. de, de bouwers die hebben schulden aan de bank, Nou, de bank laat ze die afbouwen zodat ze ze kunnen verkopen en zodat ze die schulden kunnen betalen. Ja. Dus uh, wij hebben twee jaar lang eigenlijk alleen maar uitverkocht. Hè. Dus, dus key-in-hand woningen, sleutelklare woningen hebben we verkocht. Ja. En, en wat was de gemiddelde kwaliteit van de huizen daar? Zitten die goed in elkaar? Ja, nou de laatste uh, kleine tien jaar, zeg maar, uh, moet men in Spanje ook uh, volgens de EU-regels bouwen. Nou, en die zijn zodanig streng dat je dat je kunt zeggen dat is van, van Nederlandse kwaliteit of Duitse kwaliteit of whatever. Uh, daarvoor ja, was het uh, Spaanse bouw met, met uh, hele dunne muren, met, met uh, ja, toch wat andere materialen. Scheuren in een dus, uh, zwembad. Binnen. Uh, ja, maar goed, dat hoeft niet, uh, niet noodzakelijkerwijs uh, met, met uh, bouwkwaliteit te maken te hebben. Je hebt natuurlijk grond die, die werkt, het is veel rotsgrond. Hè, maar uh, nieuwbouw heeft tien jaar garantie op, op dergelijke structurele problemen. Dus. dus de afgelopen jaar in ieder geval wel verbeterd, de kwaliteit ja, van de huizen. Ja, dat is echt uh, gewoon goed. Nou zit u met vestigingen in 24 landen. Bij welke nationaliteiten zijn die huizen in Spanje nou het meest gewild? Uh, op één staan de Scandinaviërs, hè, dus uh, Nooren, Zweden, Denen. En uh, uh, op twee uh, toch de Nederlanders. De Nederlanders hebben toch een warm plekje in hun hart voor Spanje. Uh, en uh, drie nog steeds de, de Engelssprekende landen, dus Engeland, Ierland. Dat, dat zijn, dat zijn, een dat een zijn eigenlijk de... qua ja. aantallen de, de, degenen die het meeste kopen. Ja. En, en dan heb je nog, uh, ja goed, goed uh, Maza International is actief in 24 landen. dus tot, Zelfs tot in Nigeria toe. En, maar dat zijn dan kleinere aantallen die daar verkocht worden. Ja. En hoe pakt u dat aan? U zegt van, uh, nou, iemand zegt, ik, ik ben wel geïnteresseerd in zo'n huisje. Uh, dan krijgen ze een leuk filmpje te zien? Of? Uh, dan krijgen ze informatie uh, over, uh, over een woning. En uh, ja, van een plaatje kun je geen woning kopen natuurlijk. Nee. Uh, dus dan gaan we kijken van, nou luister eens... Uh, uh, is, is het mogelijk uh, dat je zo'n woning koopt? Kun je dat financieel aan? Uh, wat, waar wil je die woning voor kopen? Wil je, wil je daar permanent gaan wonen? Of uh, wil je alleen maar als vakantiewoning? Of wil je hem gaan verhuren? Nou, daar moet hij ook aan specifieke voorwaarden voldoen. En zo komen we zelf met die mensen tot een, een ideaal plaatje. Nou, daar hebben we een paar uh, voorbeelden van. En vervolgens gaan de mensen die zelf bekijken in Spanje. Als, als u weet dat ze serieus zijn en dat ja. ze echt het geld ook hebben... en niet alleen maar zijn op een snoepreisje. Ja, exact. Exact, want de restjes worden natuurlijk zwaar gesubsidieerd. Uh, wij betalen het uh, volledige verblijf. Dus uh, mensen betalen jullie, alleen de tickets. Dus jullie investering in een koper? Dat is onze investering. En, en ja, goed, uh, kan iemand niet iets vinden wat hij wat leuk vindt? Ja, nou, dan is dat jammer. Dan heeft hij twee tickets betaald. Maar hij heeft wel een schat aan informatie opgedaan in Spanje. Ja. En, en, uh, en merkt u nu dat die bezichtigingen... Uh, nu men zo'n beetje door begint te krijgen... dat die huizenmarkt daar is ingestort. Nou, die is trouwens overal ingestort. Maar dat je dus... Uh, als je nog wat geld op de plank hebt liggen... Euh, dat mensen denken, ja, ik ga nu toch eens kijken... of ik met die 30 of 40 procent, minder dan twee jaar geleden... daar toch een huisje in Spanje kan gaan kopen. Ja, dat merken we, dat merken we goed. Uh, we krijgen ontzettend veel uh, aanvragen om informatie. Meestal via internet. En uh, ook via beurzen, want alle, alle tweede huizenbeurzen, daar staan wij op. En... Uh, uh, nou, we zien die mensen dan ook van, van informatie, maar men, men vraagt enorm door, tot, tot in, de, in de kleinste details. Um, en men wil, wil graag weten, kijk, een Nederlander wil, wil altijd heel goed beslagen ten ijs komen. Die uh -huh. koopt niet zomaar iets. Uh, de gemiddelde Nederlander die is toch wel bij, bij vijf, zes makelaar geweest voordat hij zegt: van, Nou, daar gaan we toch, toch maar eens mee in zee. Dus uh, die is heel erg kieskeurig. Ja. En dat merk je ook. En, en mensen, mensen kiezen ook op internet van... Nou, die woning, hebben jullie die in de verkoop? Oh, nee, nee jammer. Nou, en dan gaan ze naar een ander. Dus, dus ja. dat maak je wel mee. En u zegt, er zijn dus 30, 40 procent minder, die huisjes nu. Stel je voor, ik wil in de Costa Blanca zitten. Ik wil uitzicht op zee. En ik wil een zwembad. Wat ben ik dan zo'n beetje kwijt, dit moment? Uh, nou, als u genoegen neemt met een, met een centraal zwijmbad, dan, uh, en u wilt eerste lijns aan zee zitten... dan hebben we al vanaf 163.000 euro, een leuk appartement. En dan kijkt u dus voluit over zee, uh, Ja, het is 100 meter daar vandaan. We Heel... zitten aan een van de grootste stranden, vlakbij het, het stadcentrum. Dus vlakbij restaurantjes, barretjes, waar het gezellig is. En wat is mijn oppervlakte dan zo'n beetje? Uh, de oppervlakte is dan, uh, ja, ik dacht, uh, 80, 90 vierkante meter. Ja. Nou, breidt u dat uit naar twee tonnen, dan hebt u wat groters met drie slaapkamers, bij wijze van spreken. Ja. En uh, daar zit u gewoon nog 120 vierkante meter. En, en, en welk traject gaat u dan met ze in? Want er, er zijn, denk ik, ik weet niet hoeveel valkuilen waar je, waar je in kan ja, stinken. je moet uh, goed uitkijken in uh, Spanje. Je moet trouwens uh, in, in elk buitenlands land uh, moet je, moet ja. je goed uitkijken. Ja, en ook in Nederland zelfs. Maar uh, uh, omdat de meeste mensen ook de taal niet machtig zijn, nemen wij ze gewoon bij de hand. Uh, ze worden in het Nederlands begeleid, maar die Nederlanders spreken dan ook Spaans. Dus zijn daar thuis, wonen daar ook, weten precies de weg, weten precies de projecten. En aan de hand van de reacties van de mensen op, op zo'n project... Uh, weten ze weer een volgend project, wat dan misschien wel in smaak zou vallen. Dus ja we proberen dat gewoon te matchen, te makelen. Hè. We zijn ook makelaars. Jullie dus, uh... zijn makelaars, jullie, jullie kunnen ook een hypotheek uh, verstrekken? Ja, wij die... kunnen ook bemiddelen in hypotheken via Spaanse banken. En uh, dat is dan ook wat ons onderscheidt van de meeste makelaars... Want uh, die kunnen dat niet. We kunnen ook hypotheken in Nederland vers, uh, verstrekken. Of verstrekken niet, maar bemiddelen in die hypotheken. Daar hebben we ook een afdeling voor. Waar, waar gaan mensen nou het meeste mist mee in? Wat ze niet wisten van tevoren. Als het echt fout ziet, gaat? Dat, dan gaat het vaak vergunningstechnisch fout. En dan, uh, het probleem is dan dat je er wel in kunt wonen, maar je kunt het niet verkopen. Ja, als je vergunning niet perfect is, kun je het nooit doorverkopen. En daar gaan mensen wel eens mee de fout in. Dan denken ze dat ze eigenaar zijn en ze ja, zijn het niet. dan kopen ze dus bij een malafide makelaar of een malafide bouwer... Eh, die ze dus eigenlijk bewust misleidt en zegt van... nou, koop maar en dat komt allemaal wel in orde. Maar ja, het komt niet in orde. En, en je en, denkt en dat je een eigen huis hebt en eh, jammer dan. Dat nou, was je, hebt, je hebt in principe wel een huis. Alleen eh, je, hebt, je hebt geen papieren waardoor je ze over kunt dragen. Dus, uh. dus, eh, ja. Zo'n zo promotietour die die minister maakt die José Blanco, mm. helpt dat? Want die wil, die wil natuurlijk dat Spanje weer aantrekkelijk wordt. Ja goed, ik heb toch het idee dat hij niet, niet specifiek op de individuele kopers eh, afgaat. Ik denk toch eerder dat hij afgaat op, op ja, grote investeerders. Die, met name in nou ja, de bouwwereld. Eh, die dat, dat soort projecten dat soort zaken, gebruikt ik, om in te investeren. Denk, wij zien toch, toch een, een gestadige stroom van kopers. We hebben, we hebben nu ook allerlei aanbiedingen. 100% hypotheek is, is bij één bij of twee projecten mogelijk. Nou, Dat, dat trekt toch mensen. Hè. En, en die zeggen van nou goed... Eh, wij willen dat graag zien. Er zijn ook, ook uh, vaak als het gaat om de laatste woningen van een project... Uh, dan zijn die tot 50% in, in prijs gedaald. Dus ja. dat is allemaal heel interessant om te kopen. Ja. Dus nu is eigenlijk een goede periode om ja, te kopen. Heel hard roept toe het 30, 40% onder de normale prijs. Gaat het nog verder dalen in Spanje, denkt nou ja, Goed, Er wordt nu weer gebouwd. En, en uh, de key-in-hand woningen hebben dus voor die lage prijzen verkocht. Hè, die sleutelklare woningen. Maar die zijn bijna uitverkocht. Dus er wordt nu weer, weer gebouwd op kleine schaal. Uh, wat en, uh, gebouwd? en Er staan 1 miljoen huizen leeg. Nou, aan de kostas zijn die huizen dus ver uitverkocht. En die huizen die leeg staan, ja, dat is in de binnenlanden en dat is rondom uh, de grote steden, zeg maar. Oké. Okay. Nou, het was uh, leuk om even te horen hoe het gesteld is met uh, de huizenmarkt voor tweede huizen in, uh, in Spanje. Uh, en uh, ik dank u voor uw berichtgeving hierover, de Spaanse Tweede Huizenmarkt. Ik sprak erover met Hans de Waal van Masa, dank u wel. Na het nieuws van twee uur zijn we bij u terug... over de veranderende verdienmodellen in de muziekindustrie. Tot zometeen, wat ons betreft. Sport op Radio 1.